Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Joeri Stubinitski met het NOS-journaal. De Belgische oud-premier Wilfried Martens is overleden. De Christen-Democraat was van 1979 tot 1992 met een kleine onderbreking premier. Hij leidde in totaal 9 kabinetten. Daarna werd Martens drie keer gekozen in het Europees parlement... waar hij tot voor kort de grootste fractie leidde, de Christendemocratische EVP. Een paar dagen geleden droeg hij het voorzitterschap over wegens gezondheidsproblemen. Wilfried Martens was 77. De Libische premier dan is ontvoerd. Hij is uit een hotel in Tripoli meegenomen door een gewapende groep mannen... Een groep Libische rebellen zegt dat hij is meegenomen omdat hij te nauw samenwerkte met de Amerikanen bij de arrestatie van een kopstuk van Al-Qaeda. Deze Abu Anas al-Libi werd vorige week overmeesterd in Tripoli. De regering van Libië was door de VS op de hoogte gesteld van de militaire operatie. Binnenkort voor duidelijk hoe de Amerikanen Nederland hebben bespioneerd. Dat zegt de Amerikaanse journalist Glenn Greenwald in de Volkskrant. Hij heeft de gestolen documenten van klokkenluider Edward Snowden in handen. Het zijn tienduizenden papieren van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA. Minister Dijsselbloem gaat niet naar Washington. Hij wil later vandaag bij het vervolg van het begrotingsoverleg zijn. Dijsselbloem werd als voorzitter van de Eurogroep verwacht bij de jaarvergadering van het IMF. D66-leider Pechtold zegt dat hij respect heeft voor de beslissing van Dijsselbloem. Volgens Pechtold geeft dat urgentie aan. De meeste files in Nederland staan bij de A20... tussen de afrit Krooswijk en knooppunt Terbrechtseplein. Het stuk snelweg bij Rotterdam staat sinds deze zomer... bovenaan in de file top 10 van Rijkswaterstaat... De A50 tussen de Waalbrug en knooppunt Ewijk, die bovenaan stond, is gezakt naar de tweede plaats. De derde plaats is voor de A13 bij Rotterdam tussen de afrit Overschie en knooppunt Kleinpolderplein. Het weer geregeld buien, vooral in het westen en zuidwesten. Daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Vanwege het slechte weer in de Randstad is de ochtendspits erg druk. Veel dagelijkse files zijn een stuk langer dan normaal. Op de A2 utrecht Den Bosch is een ongeluk gebeurd bij Oude Rijn. Op de Parallelbaan de Leidse Rijntunnel is dicht. Er staat 4 kilometer file achter. Op de A6 Ledenstad Muiden tussen Almere Buitenwest en Muidenberg 11 kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A7 Hoorn-Amsterdam verknopen aan Dam 7 kilometer. Verder naar Amsterdam op de A8 bij Oostzaan 6... A9, Alkmaar Amstelveen bij Battenverdorp 12 kilometer. Op de A10 tussen Kadulen en Watergasmeer 9 kilometer. Op de A15 goor ik hem richting Europoort bij Rotterdam-Charloes 7. En vanwege een stilgevallen vrachtauto op de A13 naar Den Haag is het op de A20 behoorlijk vastgelopen. Vanaf Gouden naar Hoek van Holland staat 17 kilometer tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam Centrum. Ook vanuit Hoek van Holland staat Vielen voor knooppunt Kleinpolderplein. A16 Breda-Rotterdam, 7 kilometer van knooppunt de plein En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Langsom rijden en veel stilstaan tussen knooppunt 1 en Utrecht-Noord over ruim 13 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Sticky Chan, Take a chance on me That's all I ask of you, honey Take a chance on me even met mij. Ja. <laughs> uh, we hebben als eerste gast van het tweede uur hier Belinda Geurensen. Deze keer niet als wethouder. Oh. Maar als lijsttrekker voor de VVD in die hoedanigheid. Kandidaatlijsttrekker hè? Kandidaat. Kandidaat. Kandidaat. Ja, ja, Belinda, alles wat we hier zeggen zometeen over die lijst is onder behoud van goedkeuring door de ledenvergadering, mag ik aannemen? Ja, dat klopt. Het, uh, uh, we hebben een kandidaatvergenscommissie. Ja. Die heeft uh, gesprekken gevoerd met alle kandidaten.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 straks wat verder uitmelken over het Middenboulevard project en datgene wat er allemaal bij de Raad van State heeft gespeeld maar ook daar zal Belinda van er licht over laten schijnen vanuit de gemeentekant goed maar eerst over de VVD twee als ik het zo inschat betrekkelijk jonge kandidaten op verkiesbare plekken klopt dat dat idee ben ik daar één ik van het aan, of ik niet? Het zeker. Ja, he, zeker, zeker. Dan, nee, nee dat klopt het. Gezien andere kandidaten, ja. Nee, ja. Maar ik heb het over Martijn Hendricks en Jacqueline Broek. Die ken ik eigenlijk. niet. Martijn wel. Martijn die is nu buiten gewoon raadslid. Ja. Die uh, loopt natuurlijk al uh, enige tijd uh, nu mee. Die heeft uh, daarnaast... Um, um,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 Hoe lang geleden? Volgens, uh, mij, hadden nee, we volgens het... mij acht jaar geleden. Ja, volgens mij hadden we toen vier. Vier. Of Alleen heeft, we, hadden we toen uh, uiteindelijk is, uh, uh, hebben We één afsplitsing gehad. En toen ja, leveren uh, een fractie oh, van drie over. Ja, dat was het, ja? Ja, inderdaad. Ja, daar heb je gelijk in. Uh, kun je iets vertellen over uh, Martijn en Jacqueline... Uh, waar ze eventueel in gespecialiseerd zijn... wat hun inbreng gaat worden in de fractie? Nee.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 Werken zij daarbij of gaat dat buiten hun werk om? Hoe werkt dat? Martijn studeert, maar voor het, als je het exact wil weten, dan lijkt het me ah, verstandig nee, dat okay. je. hem nee, goed, dat weet ik dat, niet. Dan, dat zegt genoeg. Ik bedoel, Hij studeert en kan daarbij dus tijd maken. Dat is onderdeel maken. van zijn studie. Oh, het is onderdeel van zijn studie, ja. precies. Nou, dat ja, dat we komen als IFM nog wel terug op de verkiezingen. En dan denk ik dat ah, ik nieuwe dat, mensen. Precies, ik denk dus dat, dat het keer, ook alleen maar goed is. Van worden. wie en wat ze zijn. Ja, hoor. En eens kijken of ze het partijprogramma ook goed kennen dan. Ja, dat gaan zoveel horen? Nou ja, dat kent hij hartstikke goed. Zijn jullie al zover? Wij zijn al zover, wij zijn klaar. Oh. Tenminste, het concept verkiezingsprogramma is klaar. En daarom weet ik zeker dat Martijn het kent, want hij is uh, penvoerder voor het grote gedeelte ervan. Ja. Uh, dat is, uh, wordt aankomende uh, donderdag wordt dat, uh, als het goed is vastgesteld, het verkiezingsprogramma. Ja, zo, okay. ja uh, jij zei hij is uh, het sociale hoofdstuk uh, sterk.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 Het is al eerder vertoond. Dat via speciale actie Wilfred toch in de fractie verscheen. Maar dat zijn dan voorkeursstemmen die, uh, die gegeven worden. Dat is toch een vraagje uh, over Jos van der Drift. Die nu lijst is bij jullie. Ja. Maar stel het en eigenlijk dus niet in de raad wil. Dat geeft hij ermee te kennen. Klopt. Als hij voorkeursstemmen krijgt. Zoveel dat, uh, dat het een zetel oplevert.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 En dan dus kun je dat vast kan dan beide een... aan eh uh, ja, aan dat bij ja, eh, je voor staat ja. Absoluut. Nee, okay, ja. Dat snap ik. Oké, okay, wat mij betreft was dat... Ja, nee, wat betreft de VVD, wil we komen nog nee, nee, nee, dat We gaat, gaat, komen gaat nog terug goed. zo in de... Absoluut, dat gaat vanuit. Ja hoor. Uh, <laughs> mensen, en vooral programma's uh, ja. voor nee, te dus, dus als het goed is, is, het donderdag is vast, oh, wordt het donderdag vastgesteld. Dus aanstaande donderdag. Aanstaande donderdag de tiende, ja. Akkoord, okay. goed. Nou, we zijn benieuwd. Gaan we even muziekje draaien. Ja. En dan gaan we verder uh, samen met Belinda en Ad Rampen... over de middenboel maar weer eens een keer... We gaan luisteren naar uh, Gilbert O'Sullivan Get. Duim. En wij gaan door uh, met Ad Rampen en Belinda Geuronson over uh, de Midden Boulevard maar weer eens een keer. Ja. Oh. ja ik, uh, als voorbereiding op dit programma heb ik toch nog weer eens een wandeling gemaakt van watertoren tot, uh, tot circuit. En is wat rondgekeken en uh, ja, er moet toch wel eens een keer wat gaan gebeuren want het is wel heel erg armoedig.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 Zeg maar degene die daar tegen in het weer zijn gekomen, gelijk gegeven. Dus dat deel is vernietigd. De Spellesplein dat is dan een deel waarvoor voor het bestemmingsplan nog geheel moet worden uh, opnieuw moet worden gemaakt.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 En als jij zegt van het is binnen tien jaar of Moet binnen vijf jaar, vind ik, ik ook goed. Nee.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 een leuke symboliek aan te geven. Maar dat kunnen ook andere zaken zijn. Het kan ook zijn het stimuleren van terrassen aan de achterkant. Het, het opknappen alleen al van, van, van, de, van, de, van de boeidelen van de passagewinkeltjes. Uh, ja, passage, dus, ja. Nou, dat gaat nu ook voor... want een deel is natuurlijk van de gemeente. Dus wij kunnen ook binnenkort gaan we dat opknappen. Dat zijn hele kleine ingrepen, dat, dat de weet de ik de wel. Precies, ik dat ook. Maar dat, dat, dat zijn kleine dingen. Maar op een gegeven moment moet dat ook een soort vliegwiel worden... voor het grotere. Nou, De provincie zit daar ook achter... Uh,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 Badhuisplein, daar staan natuurlijk een aantal uh, panden waar nog wet voorgezegd op ligt. Ja. En daar zijn nu gesprekken met de mensen zelf gaande okay. Van wat er met het Badhuisplein verder gaat gebeuren. Maar ook specifiek met hun panden. De Vavosje-flat, de L-vorm, de korte, de korte poot, die ziet er uh, niet zo geweldig uit.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 de passageflat, de flat, de, de Venoma-flat, de ondernemers daaronder, de ja. ondernemers in de passage, en, de, en dus uh, dat deel van Badhuisplein is, is in die zin van belang dat als dat te hoog wordt dat dat zonneffect heeft, een uitzichteffect, en die, daar wordt dus op gelet, laat ik het zo zeggen. Uh, dus,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 gegeven worden. En dan denk ik ja, is dat dan ook niet belangrijk dat centrum? De redactie die zegt al volgende week. Volgende week. Heel goed. <laughs> Fijn zo. Oké. Okay. Hey, heel erg bedankt voor uh, Graag, die wij. toelichting op de stand van zaken. En uh, hoe dingen gaan verlopen de komende maanden. Wij zijn maanden. heel nieuwsgierig. Ja? Oké, okay, bedankt. Dank je wel. Wij gaan door met Charles naar Formidable. <middels> You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, very, And I would like.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 Neem pi, neem pi, pas pi,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 wie kunnen we daarvoor binnenhalen? Ja, nou, dat is nu iets, echt op dit moment, wat ja. speelt. Ja. Heel correct, ja.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 Maar ik vind dat de vertaalslag naar de oplossingen... gewoon vaak niet goed in kaart zijn gebracht. En daar ligt natuurlijk een groot probleem. Want je kan met z'n allen wel heel goed definiëren wat, he, wat niet klopt. En dat is normaal, daar heeft iedereen goed beeld van. En er is ook niets moeilijker als die stappen naar voren zitten. Dan moet je wel een behoorlijke ja, ja, krachtige visie hebben om ja, dat te Maar daar betaal doen. je die plannenmakers natuurlijk wel allemaal voor. Ja, he, daar dat worden dat ze op he. ingehuurd. En ja. dat, betekent toch, dat betekent toch dat als er altijd kreten staan... als we moeten meer, bewo uh, meer bewoners erbij betrekken... We moeten meer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 Tussen Boulevard Strand aan de ene kant. Ja. En Dorp aan de andere kant. En er wordt met aardige naar elkaar gekeken. Van haal je niet. Ik heb het wat zeg, weg bij. Ik heb regelmatig <laughs> is, leid, Dat onderplans. is een balans die, die, die, die heel fragiel is. Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Ja, dat is ook een kwestie van invullen van wat voor personen. Hè. Dus je, je ziet bijvoorbeeld. Hè, de strandpachters hebben dan Rob Peters en Werner Koenraad. Als, ja. als baasjes naar voren geschoven. Nou, dat zijn uitstekende kerels en dat soort dingen. En waar het om gaat. Om in dat centrum. Hè, Dennis Moerenburg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 Die ruimte moeten zijn. Okay. Maar dat kan alleen maar door de evenwicht en de balans eerst in die besluitvorming intern erin te brengen. Ja, ja, ja ik Absoluut. ja, dat is de balans. ze kunnen elkaar versterken als, als het goed gebeurt. Juist. En, en, en daar zul je mensen nog even op in de haveling. daar zul je mensen voor moeten vinden die ook de capaciteit hebben. Niet alleen inhoudelijke kennis, maar ook bereid zijn om over die verschillen heen te stappen. Die inderdaad ja. ook eens naar de ja, je luisteren. Zult altijd die sluisteren. Anders zou je dat. Ik heb nu ja. al een aantal mensen aan tafel gehad die dat niet altijd in huis hebben, die meteen roepen. Maar als de strandpacht.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 He, vaak hele sterke punten. Ja. Maar komen we wel met vier of vijf. Als hij aan tafel zit, kom ik niet. Ja. Dat soort dingen. Dat schiet niet op natuurlijk. Nee. Ja, dat schiet niet op. Dat is inderdaad een punt. Ja. Michael, mag ik uh, om eigenlijk om een beetje af te ronden? Ja, natuurlijk. Uh,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 Waar ga je naartoe? En dat die verdeeldheid tussen die ondernemers steeds minder wordt. En dat je steeds meer met de gezamenlijke mond praat. En aan de andere kant die samenwerkingspartners goed moet opzoeken. Eh, dat, dat, is een, dat, dat is een proces dat is niet binnen een week gebeurt. Maar daar zijn we keihard okay. mee bezig. Ja. Je bent op zoek naar mensen die dus met deze altijd Altijd aanwezig deze. Absoluut goed. Mogen we het daarmee afsluiten? Tuurlijk. Bedankt voor je toelichting. Ik wens je heel veel succes. Doet. En, en uh, je bent sterk genoeg, uh, denk ik, uh, in. Zo te horen, wel Zo ja. te horen.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 Leuk. Heel erg leuk worden. Oké, okay, dan hebben we vanavond om 7 uur in het Wapen van Zandvoort de Disco 4. De Disco 4. ja. En het hele weekend natuurlijk de kunstkracht 12, de kunstroute op 16 locaties. Dus ja. uh, ga naar het dorp, ga naar het VVV, ga naar de Krocht en ga kijken wat de routes zijn. Uh, en uh, daar vind je de folder. Goed, wij hebben morgen, oh nee maandag, Jess in Zandvoort. Ja. De Scott Hamilton. En, en dan hebben we... 13 op de krocht uh, g titulaar uh, en en dat is het